Zangeres Celine Dion moet haar stem zeker twee maanden rust geven. Voor komend weekend en volgende week had ze op advies van de dokter al vier shows in Las Vegas geschrapt. Maar nu is bekendgemaakt dat ze pas in juni weer mag optreden. De Frans-Canadese zangeres kampt met een virus dat een ontsteking van haar stembanden heeft veroorzaakt. Ze was bezig met een reeks concerten in Caesars Palace in Las Vegas. Caesars Palace stak tientallen miljoenen in een speciaal aangepaste concertzaal voor Celine Dion.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 dinsdagnacht, het vroege begin van 29 februari. U luistert naar Nog Steeds Wakker van Omroep WNL. U bent nog steeds wakker en wij zijn dat ook. Op deze schrikkeldag kijken we de komende twee uur naar de dag die is geweest. En natuurlijk werpen we een blik over de grens met nieuws uit andere wakkere landen. Het is twee over twee. Straks hebben we het over het verbod op online gokken... maar we beginnen met de naderende eurotop. Want de afgrond is nog wel zichtbaar, maar ze kijken er niet meer in. Zo omschreef premier Mark Rutte vanavond de crisis in Griekenland die de Eurolanden in zijn greep houdt. Een meerderheid in de Tweede Kamer stemde tijdens het eurodebat... uiteindelijk voor het tweede reddingspakket voor de Grieken. Een lening, een lening ter waarde van 130 miljard euro. Voor de VVD voerde onder andere Klaas Dijkhoff vandaag het woord. Meneer Dijkhoff, goedenacht. Goedenacht. Vandaag was een soort voorbereiding op de top van donderdag en vrijdag. Uh, heeft u er vertrouwen in dat de premier ons land... goed zal gaan vertegenwoordigen in Brussel? Ja, dat sowieso. En na het debat uh, helemaal... Maar hoe, hoe kun je je eigenlijk vanuit Nederland in de Tweede Kamer... voorbereiden op een top waar alle grote leiders van de Europese Unie bij elkaar komen? Ja, dat is inderdaad niet zo simpel als uh, bij andere debatten... waarin je gewoon de meerderheid in de Tweede Kamer telt... En een motie aanneemt of een wet en dan ben je klaar. Uh, dus je houdt rekening met, uh, met de onderhandelingen die er zijn. Je houdt rekening met wat andere landen vinden. Uh, en dan probeer je uh, ja, het kabinet en de premier op pad te sturen met een opdracht... Die nog wel wat ruimte geeft, maar wel heel duidelijk is waar de grenzen liggen voor de Kamer. Uh, en dan is het vooral aan de politieke uh, kunde van de premier... om ook als hij ter plekke daar is, uh, alleen maar dingen toe te zeggen... waarvan hij weet dat wij het in de Kamer, uh, waarmee hij terug kan komen, naar ons. Ja, het debat is uh, net afgelopen, zegt u het maar. Wat is het uh, plan van aanpak voor uh, de minister en uh, de premier? Nou, ja, Het plan is dat uh, we nog steeds bereid zijn om uh, de steunpakketten aan Griekenland uh, om daaraan mee te doen. Uh, maar wel onder strikte voorwaarden. Uh, en dat het ook duidelijk moet zijn dat vooral de Grieken er belang bij hebben om het dat te helpen. En ons belang is er nog steeds in gelegen um, om Griekenland te redden, omdat het voor onszelf beter is. Waar uiteindelijk, hoe raar het ook klinkt met zo'n groot steunpakket, toch goedkoper is dan wanneer het failliet gaat. Um, maar we hebben onszelf wel goed genoeg ingedekt dat het niet meer zo'n grote ramp is. Dus wij moeten ook duidelijk maken bij de Grieken dat de grootste uh, ja, dat zij degene zijn die het meeste te verliezen hebben. Ja, nu is dit niet de eerste top die over deze zaak wordt gehouden. Dat is natuurlijk niet meer dan logisch. Maar de vorige keer waren er hoge verwachtingen. Uh, waren ze ook gematigd positief toen ze uit de onderhandelingen kwamen. Maar worden nu eigenlijk nog wekelijks, misschien wel dagelijks... Uh, problemen vanuit Griekenland. Wat is er bij deze top uh, anders? Wat gaat er nu geregeld worden? Nou, heel, heel bot gezegd niets. Uh, het probleem is vaak dat mensen uh, heel veel verwachten bij zo'n top. En we gaan nu bij deze top ook niet Griekenland in één keer redden. Uh, Griekenland zit heel diep in een dal. Uh, Griekenland zal jarenlang moeilijke maatregelen moeten nemen om eruit te komen. En wat je iedere keer aan het doen bent, is aan het kijken... Um, uh, zitten we nog op, op, op een pad dat het te redden is en kunnen we nog een tijd door. En wat er ook heel veel gebeurt, is om Griekenland heen. Het is zorgen dat uh, dit overslaat naar Italië, Spanje en Portugal. Maar u, u juist... tempert dus de verwachtingen. We moeten niet uh, uh, verwachten dat, uh, dat er hele grootste dingen uit gaan komen. Zelfs als het steunpakket er doorheen komt. Nou, ik denk dat het steunpakket wel weer even lucht geeft uh, op de markten... en dat daar wel opgelucht gereageerd wordt. Maar ook daar beseft iedereen zich dat het niet de, de laatste keer is... dat we over Griekenland zullen spreken. En ook omdat we ervoor gekozen hebben... niet in één keer al het geld naar Griekenland te brengen... maar we kiezen er zelf voor om het in kleine stapjes te doen... zodat we iedere keer de druk kunnen houden... en iedere keer uh, alsnog uh, eventueel nee kunnen zeggen... als het echt niet meer te redden is. En daarom lijkt het ook steeds alsof het terugkomt... en iedere keer opnieuw een probleem is. Maar dat is, lijkt me heel slecht voor de voor voor de beeldvorming en dus steeds lastiger voor u als politiek... om het nog te verkopen naar de burgers. Want die merken telkens dat Griekenland nog steeds in de problemen zit. Ja, uh, maar dat, dat is ook niet op een andere manier op te lossen... tenzij je het land ja, zou kopen of andere gekke dingen gaat doen. Uh, Griekenland zit gewoon in de problemen. Uh, en het is inderdaad zo dat het steeds terugkomt. Uh, de crisis komt ook steeds terug, dat is een feit. Ik denk wel dat, je, uh, dat dit beter is dan in één klap net te doen of het opgelost is, omdat het realistisch is... en mensen ook zien dat er vooruitgang is. Mensen ook zien dat de stress er nog wel is maar afneemt. En ook mensen zien dat het in landen als Ierland en Portugal... met dezelfde maatregelen wel stukken beter gaat dus dat het wel kan. Maar ik kan me best voorstellen dat als je met volle overtuiging... Uh, vol Griekenland uh, probeert te redden en dus niet in steeds in kleine stapjes... Uh, dat je een soort van signaal afgeeft en echt daadwerkelijk zegt... ja, we staan achter die euro en we willen Griekenland redden... in plaats van toch een steeds een soort van stok achter de deur houden. Uh, ja, die beeldvorming, dat, dat blijft dan toch wel een dingetje, lijkt mij. Dat is ook zo. Alleen dan ga je ervan uit dat je het zou kunnen doen. Dat er een optie is waarmee je met een toverstaf en een zak geld... het pro probleem op kunt lossen. En dat, dat gaat gewoon niet. Uh, er, zijn, er is maar één uh, ja, groep die, zichzelf, die de Grieken kan redden... en dat zijn de Grieken zelf. Zij moeten hun economie herstructureren, zij moeten maatregelen nemen en de boel op orde brengen. Dat kunnen wij niet in dat land gaan doen. Wij kunnen niet Griekenland binnengaan en hun wetten en hun gebruiken en hun pensioenen en hun ambtenaren veranderen. Wij kunnen dat wel afdwingen. U merkt het wel aan, aan dit gesprek, het gaat natuurlijk weer over uh, de eurocrisis. Maar uh, op de topontmoeting die er is, is dit niet het enige onderwerp, ook nog het buitenlandsbeleid en de internationale topontmoetingen, gaat het niet ontzettend ondersneeuwen? Het gaat bijvoorbeeld over Servië volgens mij, de toetraining tot ja. de EU nog? Nou ja, sterker nog, Griekenland staat niet eens op de formele agenda. Maar je weet dat er over gesproken wordt, dus dan is het ook wel verstandig het voor te bereiden. Ja. Uh, maar inderdaad, Servië is nog, uh, nog lang niet toe aan toetreding. Dat loopt in heel veel fases, stapjes. Eigenlijk een soort gelijk proces als we net besproken. Waardoor het ook iedere keer lijkt alsof een land al, al tien keer toetreedt. Uh, maar Servië is nog ver van toetreding af. Ze krijgen nu iets waarschijnlijk wat kandidaatstatus heet. Dat betekent dat we over een paar jaar kunnen beginnen met onderhandelen... Die onderhandelingen waarin ze iedere keer moeten laten zien... dat de rechtsstaat verbeterd, dat de vrije markt uh, echt goed is... dat de corruptie bestreden wordt en de georganiseerde misdaad bestreden wordt. Dat duurt nog jaren voordat ze eventueel toe kunnen treden. Het lijkt net op het redden van stap de eurozone. Ingezet. Ja, dat, dat Europa is, uh, is erg goed in het uh, maken van zorgvuldige... maar complexe uh, procedures. Ja. E, e, maar e, heeft u wel de verwachting dat uh, Servië er op termijn klaar voor is... om uh, toe te kunnen treden? Of is het nog te vroeg om dat nu te zeggen? Nou ja, als ze op dit tempo van het laatste jaar anderhalf doorgaan... Uh, dan ziet het er goed uit over een aantal jaren. Uh, Nederland heeft er altijd heel veel druk uitgevoerd op Servië om uit te leveren. Dat hebben ze uiteindelijk ook allemaal gedaan. Die zitten hier nu in Den Haag vast. Uh, de band met buurland Kosovo is erg belangrijk dat, daar, uh, dat die normaal tegen elkaar gaan doen, om het plat te zeggen. Ook daar zie je nu steeds verder ontwikkelingen door die druk... Uh, als ze in dit tempo doorgaan, zou het over een flink aantal jaar wel kunnen. Tijdens de Eurotop uh, in Brussel zal het donderdag en vrijdag dus gaan over Servië. Maar waarschijnlijk voornamelijk over de Griekse uh, schulden nog altijd. Dank u wel, uh, Klaas Dijkhoff, uh, Tweede Kamerlid van de VVD. Graag gedaan. Zoals u van ons gewend bent, is er iedere week live muziek in de studio van Nog Steeds Wakker. En vannacht is dat André van Egmond. Goedenacht. Hallo. Hallo. Uh, je bent niet alleen gekomen. En nee. nou, jullie hebben, vind ik een heel bijzonder ander persoon, maar vooral ook instrument meegenomen. Hebben we hebben nog nooit eerder gehad, volgens leuk. mij, nog steeds wakker. Een cello. Ja, klopt. Ja, Ma een, uh, een celliste, ja. Uh, genaamd uh, Susanna Bloem, die, uh, die, die het helemaal te gek vindt hier. En, uh, ja, dus heel uh, leuk. Je mag je gelijk uitleggen waarom je als singer-songwriter toch besluit om er, je er per se een celliste bij Waarom? Uh, per se, ja. Uh, nou, niet, niet zo heel per se. Maar het is wel zo dat ik het, dat ik het heel erg leuk vind. Ik treedt ook vaak in duo-vorm op... Uh, uh, maar uh, ze, ze, ze blendt uh, heel goed in. En ze, ze, ze heeft bij het eerste album uh, uh, een beetje uh, uh, een leuke, leuke rol. En bij het tweede album ook, ook een hele leuke rol. Uh, doet ze ook achtergrondzang. Dus, ja. Maar het staat hier nog steeds. Het is niet een bandnaam, het is André van Egmond. Ja. Uh, ze heeft twee cd's meegewerkt. Verdient ze ook niet een, een plaatsje in uh, je bandnaam, artiestennaam? Ja, ze staat op de achterkant hè? Met, uh, ja. met haar naam. Ja, ja, ja, ja. ja. ja er is er geen conflict is, over geweest. Nee, de, nee, nee, nee. Het is, het is nog niet een, een hele dictatoriale toestand bij, bij ons in de band. Uh, iedereen heeft wel gewoon lekker zijn inbreng. Uh, alleen, uh, ja, om mij draait het verhaal een beetje. Hè? Ik, ik maak de liedjes, ik, uh, ik verzin het een beetje. Dus dat, daarom dat we het gewoon zo hebben gedaan. Nou, laten we dan op jou richten. Wie is André van Egmond? Uh, wie is André van Egmond? Uh, iemand die, uh, die heel erg op zoek is en die uh, muziek uh, uh, ja, daar heel erg voor nodig heeft. En uh, uh, een hoop dingen daarin uitlegt. Uh, en ik denk dat ik uh, ja, op, op mijn manier een hoop mensen aanspreek. Het is Engels. Maar, uh, ja. maar op, op, op welke manier? Hoe probeer jij iets over te brengen op de mensen dan? Door dingen duidelijk uit te leggen, hopelijk. Uh, door, door, uh, ja, meestal als ik gewoon aan, aan de klets ben... dan, dan kan ik een, een wolkenbrei van woorden gebruiken voor dingen. Maar als ik, als ik teksten schrijf, dan kan ik het juist allemaal wat meer destilleren. En dan... Uh, en dan Hopelijk dat de ideeën gewoon wat meer aankomen. Okay. Dus het is niet alleen luisteren naar muziek, maar ook naar de teksten vannacht. Uh, dat, dat hoop ik dat dat ook gedaan wordt, nee. ja. En het gaat natuurlijk ook natuurlijk om de muziek die er omheen hangt. Absoluut. Ik, uh, ik hoorde dus net een beetje van de soundcheck. Ik weet niet of de luisteraar wat zegt, maar ik hoor een beetje Talles Man on Earth erin. Maak ik nu ah, een compliment ja. of een belediging? Nee, je maakt uh, een compliment. Ik hoor, ik hoor daar hele positieve geluiden over. Ik ken hem zelf nog niet zo goed. Ik kom uit Zweden, volgens mij, toch? Ja, volgens mij. Ja, nee, dat is, dat, dat, dat is een compliment. Maar het komt er in ieder geval op neer dat het een uh, soort gedragen stem is. Beetje melancholisch klinkt het. Cello ja, natuurlijk erbij. Ja, zeker Cello helpt is, het, is het gelijk wat melancholisch, ja. inderdaad. Ja. Nou, genoeg gepraat ja. over muziek, denk ik. Het lijkt zeker. mij hoogste tijd om te gaan luisteren. Ga jij vooral naar de plek ja. in onze gezellige studio toe. Ja, en terwijl Adriaan uh, zich uh, klaar gaat maken... André. André. André. André. André, het is gewoon André. André. Adriaan, André. Terwijl André zich gaat klaarmaken voor zijn, uh, voor zijn eerste nummer... Um, kunnen wij straks nog even. Gaan wij, gaan wij het straks hebben over de Frustrator? Een uh, geweldig nieuw spel. <laughs> maar eerst. I go. Ego. Ego. There's a snake on my shoulder whispering in my ear, talking very negative. I can't explain this stupid snake. All this feeling. I hear old people nagging that this planet sucks and familiar faces singing in my ear. Don't live. Life is scary leaving. Ego, ego knocking on my door. Wants to get in without showing who he is. Wants not to be a part of this. Never satisfied. Ego, ego, knocking on my door. Wants to get in without showing who he is. Wants not to be a part of this. Never satisfied. Always looking to the other side. To the other side. Da-da-da-da Hey, you may find something. Don't hold on to that something. Or you may not find that other something. Don't draw too much conclusions when you're still alive.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 To be a part of this never satisfied Always looking to the other side To the other side Happiness, a soft and gentle feeling But there are moments when I don't worry I start breathing and I'm singing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 André van Egmond bij Nog Steeds Wakker. En hebben we het net de hele tijd gehad over een, een cello die we beloofd hadden. Dan wordt hij gebruikt als een veredeld kagon. Gelukkig komt hij nog drie keer terug in ons programma. En dan ongetwijfeld ook nog het originele cello -geluid. Nu iets heel anders. De Frustrator. Want kent u dat spel? Afgelopen jaren gingen er tienduizenden van over de toonbank. En vorige week zagen we de naam plotseling bovenaan in de App Store prijken. Het spelletje werd gewoon in Nederland ontwikkeld door onder andere Albert Eckhart. En hij is nu omgevormd in een heuse... Ja. App voor de iPhone en Android. Reinhard, Reinhard Klinkhamer en Sander Sielman zijn bij ons in de studio. Goedenacht, jongens. Hallo. Ja, ik zie een doos met het officiële Frustratorspel. en ik zie uh, een telefoon liggen. Uh, laten we eerst maar beginnen met gewoon uh, het, uh, het ouderwetse gezelschapsspelletje, wat is precies ja. de bedoeling van Frustrator? Het klinkt niet echt leuk eigenlijk. Nee, is dat zo? Ja, een spelletje dat je frustreert, dat wil je toch niet spelen? Ja, maar dat maakt het waarschijnlijk ook heel uitdagend. Dus okay. uh, Ik zal zo meteen wel even wat vertellen over hoe de naam ontstaan is. Uh, eerst even over het bordspel. Uh, het bordspel is inderdaad ontwikkeld door Albert Eckhart. In uh, 2007 op de markt gebracht. Uh, veel succes mee bereikt. En uh, wij hebben inderdaad vorige week uh, uh, de app daarvan gelanceerd. Het is gebaseerd op het acht koninginnenprobleem. Dat is eigenlijk een eeuwenoud uh, schaakprobleem... waarbij je acht koninginnen zo op het schaakbord kunt zetten... zonder dat ze elkaar horizontaal, verticaal en diagonaal kunnen slaan. En daar heeft Albert uh, ja, op het, door, uh, het dorp ontwikkeld. En uh, daar is er verstreken door ontstaan. Het is echt een soort puzzel. Precies, ja. We lanceren het ook als uh, The Brain Game. En uh, het, is, uh, het is vergelijkbaar met, uh, met Sudoku. En uh, ja, dat, uh, dat komt ook in de slogan terug, hè? The Amazing Brain Game. Ja. Ja, het lijkt me niet makkelijk... Ja, dat is zeker niet, nee. nee. Maar het is wel voor, uh, uh, voor veel leeftijden is het te spelen. Het gaat van uh, 8 tot uh, 88 jaar. Dus uh, ja, het is een grote doelgroep uh, kan het bereiken, inderdaad. Ja. Maar ik kan begrijpen dat de naam First dus daar vandaan komt. Dat het dus absoluut niet makkelijk is. Nee, nou, we hebben dat wel opgebouwd in levels. Hè, dus eh, als je begint dan is het vrij eenvoudig. En dat bouwt zich op ja, tot, tot uh, de hardere levels, zeg maar. Waarbij het... Uh, ja, soms wel een uur puzzelen is. Nou de, de, de echte jongens die, die doen dat in uh, 10 minuten tot een kwartier. Jijzelf? Nou, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik er ook uh, uh, vanaf level 18 behoorlijk veel moeite mee krijg. Ja, en daardoor wordt echt je geduld ook op uh, de proef uh, gesteld. En uh, ja, daar is ook frustratie door ontstaan. Hè, we hebben het heel veel getest ook op scholen. Echt met leerdoelen ook. En uh, ja, er waren veel jongeren die ook zeiden van het frustreert me, maar daardoor... Hè, wil ik wel uh, ja, tot, de, tot de oplossing komen, dus de, zodoende is de Frustrator ontstaan. Ja, nu een van de populairste apps op dit moment, het is misschien een beetje geweest is WordView, dat is Scrabble voor op je telefoon. Is dit hier ook een beetje op geënt, van het, het gaat goed in nou ja, het echte spel, uh, laat ik het uh, ook omvormen tot iets voor op de telefoon? Ja, ja, ja absoluut. Uh, nou ja, sowieso het succes bereikt met het bordspel, 200.000 stuks van verkocht. En, uh, ja, natuurlijk ook het, het, uh, de nieuwe doelgroep. Er zijn, er zijn tal van mensen die in het bezit zijn van smartphones. En uh, ja, de app uh, is, is een populair iets op dit moment. En uh, ja, absoluut, uh, we willen dat even naren. En we zijn ook al gepitcht als uh, het nieuwe wordfeu, dus dat doet ons goed. Ja, en waar, waar zou dat dan naar liggen? Waarom werkt dit spel uh, op, op een app? Uh, waarom werkt het spel op een app? Uh, meerdere heb het, dingen. Heb je het één op één over kunnen nemen, het allereerst ja, ja, alleen er zijn er wel een aantal zeg maar, extra features. In, in, in, uh, als je het vergelijkt met het bordspel, spelen we echt tegen tijd... Dus je gaat tegen jezelf spelen. En daarbij hebben we de koppeling met Open Veint. Een soort van game center waarin je wereldwijde scores kunt zien. Maar ook waarin je je vrienden kunt uitdagen. Dus je kunt zeggen van joh ik heb level 3 in 10 minuten 18 gedaan. spelen beter en sneller dan ik. Dus zeker de tijd is, is daarin een, een, ja, een, goede, een goede optie. Maar ook de aanvulling van het wat fancier maken. App is digitaal dus je kunt het opleuken met geluidjes en et cetera et cetera. Ja, het lijkt me eigenlijk best wel leuk om het spel een keer Ja, ik ketje... weet niet, heb jij het ooit gespeeld, of niet? Nee. Versen, nou, we, jullie komen nog terug later bij ons in de uitzending. Ja, maar ik, ik stel, we hier? Ja, ik stel voor dat we eerst gewoon beginnen met het originele bordspel Ik weet niet of jullie het kunnen uitpakken en nog snel uh, kunnen uitleggen. Want dan kunnen wij ja. misschien zometeen het mediaoverzicht in ons uh, programma. Ja, absoluut. Uh, dan, dan is uh, Martijn Middel vooral aan het woorden. Kunnen wij misschien even testen wat er ja. is. Ik zie hier een, een klein bordje me. Hoeveel vakjes zie ik hierop liggen? 64. 64. Dit zijn, uh, deze zijn vers van de pers. Die komen net uit, uh, uit de fabriek in Hongkong. ja en wat moet ik hier nu mee doen? Ja, je moet hem op de achterkant instellen. Uh, als? Als level 1. Dus dat betekent dat je de 1 op A moet zetten en dan moet je hem doorzetten naar het nummer op de... Kun je dat alsjeblieft voor me doen? Dat... Het zijn heel veel lettertjes en cijfertjes en dat ik heb... Dat kan ik zeker doen. Dat is vrij eenvoudig. Je begint op 1b. Ik... Dat is een heel gepriegel dat. Uh... En vervolgens zet je hem op 1f en in de rij f zet je hem ook op 1. Dan ben je rond en dan draai je het spel om. Ja. En dan is het de bedoeling... Er zijn nu drie puntjes op het uh, speelveld. En dan is het de bedoeling? Precies. En dan is het de bedoeling om met de andere stippen. Mm -hmm. ze zo in het veld te zetten dat ze dus elkaar horizontaal, diagonaal en verticaal niet kunnen slaan. Nou, dat lijkt heel eenvoudig. Mm -hmm. Nou, ga je gang, want dat is het in de praktijk dus niet. Dus er moet overal de, op, op puntjes waar ze niet kunnen geslagen kunnen worden. moet ik groene punten neerzetten. Precies. Anne, anders stel ik even voor dat jij eventjes ja. uh, met, uh, ja, met de first sweater even aan de gang gaat. Mm -hmm. En uh, dan, uh, dan richt ik mijn blik eigenlijk even op Martijn Middel... want Martijn Middel is ook inmiddels wel aangeschoven voor het mediaoverzicht. Inderdaad, goeienacht. Het uh, was weer smullen vannacht op radio en televisie, onder andere bij het uh, Po-nieuws. Want op het allerlaatste moment kwam er nog een kandidaat erbij voor het PvdA-leiderschap. Het programma steunt Ronald Plasterk in zijn kandidatuur... en vond in Diederik Samsom vandaag weer een gewillig slachtoffer. Meneer Samsom, ja? dat is niet best dit, hè? Wat niet? Nou ja, Wij steunen Omeroon, dus dat is al ja, een probleem is, met de concurrentie. En nu ook nog Lutje Kobi. Ja, dat wordt een mooie, uh, mooie strijd. Maar, en waarom wordt u het nou wel? Nou ja, als hoe harder jullie Omeroon sturen, gewoon een plasterk steunen. Hoe beter het voor mij is, volgens mij. Nee, ze mogen hem niet. Ze mogen hem echt niet. Omer Diederik die is niet geliefd bij Polnieuws. Jullie vinden mij saai. Jullie vlopt? Vinden... Ja, dat klopt. Zuur. Oh. Groen, dat viel wel mee, toch? Kaal, ja, allemaal waar. En natuurlijk was er nog meer PvdA-nieuws. Job Cohen, zijn laatste dag in de Kamer. En volgens mij heeft hij eindelijk zijn mediatraining gehad. Meneer Oken, uw laatste dag in de Kamer, hoe was het? Dat klopt. Hoe heeft u dat beleefd? Wat ging er door me heen? Juist, goede vraag. En het antwoord? De volgende vraag. Hoe gaat het nu verder met u? Heel goed. En nu uw afscheid, hoe voelt u zich daarover? Het gaat er door me heen. Ja, precies. Ja, goede vraag. Volgende vraag? Ja. Hoe komt het dat het niet gelukt is? Weet je wat nou zo prettig is? Dat ik daar tegenover jou geen antwoord op ga geven. Tot ziens. Dag. Het PONIEUWS maakt veel los in mensen... Andres Kinnegin, de man van buitenhof-columniste Naeema Tahir... kreeg onlangs mot met Rutger Kastrikum toen hij ineens voor zijn deur stond. En sindsdien is hij helemaal klaar met televisie. Het politieke debat, zegt hij, kun je veel beter op andere manieren volgen. Allemaal leuk, die televisie. Ja, maar het is nog veel beter als u het kunt horen op de radio... of als ja? u het kunt lezen in de krant en in de handelingen. Nou, Want dan kunt u zich een veel betere indruk maken... feitelijke indruk van de inhoud en dan wordt u niet afgeleid... Door al die. De toonmaakte toon uh, van de vormen. Maar uh, meneer Kinnegin, als je een debat ziet, uh, dan wil je toch ook uh, de ge gezichtsuitdrukkingen zien uh, als je het volgt. En zien of iemand gespannen is en niet, dat soort dingen. Uh, iemand die zweet is niet interessant. Iemand die niet goed gekleed is niet interessant. Dat leidt allemaal af van de inhoud en dat focust allemaal op de vorm. Daarom is de radio veel beter. Nou ja, Want dan daar... valt het allemaal weg. Hè? De radio, daar bent u nu ook naar aan het luisteren. Maar wij gaan even terug naar de televisie in de rijdende rechter vanavond. Namelijk de zaak van meneer Geert. Meneer Geert, die houdt van vissen. Ja, ik kan functioneren in mijn leven door te vissen. Absoluut. Ja, vissen is... Ja, dat is niet alleen een passie. Het is een... Genezend functionerende uitwerking. Al 30 jaar vist meneer Geerts op zijn geliefde plekje bij de Haarsteegse wiel. Maar nu mag hij er van de gemeente zijn auto niet meer parkeren. Mijn viswereld staat op letterlijk in. ik kan niet meer kan vissen, dat kan ik gewoon niet bevatten. Ze mag gewoon dus kapot in mij. Letterlijk kapot. <laughs> ja, eh... De gemeente, die is gemeen en oneerlijk. In plaats van een uh, parkeerontheffing krijgt deze grote natuurliefhebber een boete. En dat terwijl meneer Geerts zo graag vist. Alles tegen elkaar afwegende ben ik van oordeel... dat de gemeente aan Geerts in alle redelijkheid alsnog een ontheffing moet verlenen. Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen. Dank u wel. En tot zover alweer het mediaoverzicht. Dank je wel, Martijn Middel. Ik heb uh, de eerste twee oefenlevels gehaald inmiddels op het uh, het gaat wel? Je, nou ja, het is lastig, maar het komt ook. Even iets heel anders. Consternatie namelijk in de wereld van de Royal Flush. De Hoge Raad sprak vandaag namelijk haar vonnis uit... in een door Lotto aangespannen zaak... tegen het Britse online gokhuis Ladbrokes. Tien jaar geleden begon Lotto de zaak... omdat websites als Ladbrokes volgens het staatsbedrijf... voor oneerlijke concurrentie zorgen. Lotto is uiteindelijk door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. En dit houdt in dat internationale gokbedrijven... Nederlandse spelers moeten weren. En dat is natuurlijk vervelend voor de Nederlandse... Online gokkers. We praten erover door met de voorzitter van Stichting Online Gaming Nederland, Robin Linschoten. Goedenacht. Goedenacht. Is dit nou een vervelende uitspraak uh, voor u? En nee, voor uw stichting? Het helemaal, nee, het is eigenlijk niks nieuws onder de zon. Het gaat hier om een conflict van tien jaar geleden tussen de Lotto en, uh, en Ledbrooks. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik niet heel erg verbaasd ben over de uitspraak die hier gekomen is. Het was ook altijd verwachten naar aanleiding van. Een uitspraak die door het Hof van Justitie uh, was gedaan. Dus heel weinig nieuws onder de zon. Ja. En, en, en bovendien erg gedateerd, het gaat om een conflict van tien jaar geleden. Terwijl op dit moment de Nederlandse regering bezig is met nieuwe wetgeving. Die nu eigenlijk ervoor gaat zorgen dat we dit soort rare conflicten uh, niet meer hebben. En in Nederland de online gaming uh, op een goede manier gereguleerd gaat worden. Nou ja, het, u zegt het zelf net al. Uh, dit, ja, deze zaak is tien jaar geleden uh, begonnen. Is tien jaar geleden aangespannen door de lotto. En er is natuurlijk in de jaren veel veranderd op online gebied. Is dat dan niet een ja, soort van iets wat kromme uitspraak uiteindelijk? Nou, weet u, er is in de wereld van de online gaming... het uh, online pokerspelen, spelletjes, blackjack, uh, sportwetenschappen... Ongelooflijk veel veranderd. Het enige wat er niet veranderd is, dat is de wetgeving in Nederland omdat we nog steeds een wet op de kant spelen hebben die in 1964 gemaakt is. Nou, in die hele wet komt het woord internet en online niet voor. Sterker nog, geen enkele wetgevers uit die tijd wisten wat internet was. Um, dus we hebben hele gedateerde wetgeving in Nederland. Het huidige kabinet is bezig met een hervorming van die wetgeving. Dat is uh, om meer dan één reden heel erg verstandig. Ja, de, de, um, want het is dus heel erg gedateerd, zegt u. Uh, hoe, hoe, hoe was de, de situatie um, tien jaar geleden? Lotto dacht, die zag allemaal buitenlandse uh, uh, gokkantoren... en die dacht, die komen allemaal via het internet naar Nederland toe... en dus wordt onze markt overspoeld. Hadden ze daar een punt? Uh, dat kan ik niet beoordelen. Okay. Ik, ik zit helemaal niet in de wereld van de loterijen. Dat is toch weer een compleet ander iets... dan uh, de rest van het uh, online gaming... Het enige wat ik op dit moment vaststel is dat er tien jaar geleden een conflict was. Uh, nou, je ziet hoe lang die rechtelijke procedures lopen. Die uh, leveren over het algemeen niet zo heel erg veel op. En deze uitspraak die komt eigenlijk uh, nadat dat conflict tien jaar geleden bestond, uh, tien jaar te laat. Omdat inmiddels uh, ja, deze uitspraak natuurlijk gebaseerd is op de wetgeving van toen. Want dat is ook de vraag die aan de rechter wordt voorgelegd. Het huidige kabinet en de huidige Tweede Kamer uh, inmiddels al lang bezig zijn met uh, het voorbereiden van nieuwe wetgeving. Hm. Maar in het slechtste geval kan het dus straks zo zijn dat alle Nederlandse spelers van uh, de pokerwebsites en de online gokwebsites compleet verdwenen zijn. Nou ja, daar zit dus wel een heel groot probleem voor. Laten we er even vanuit gaan, wat ik niet hoop dat de uitkomst van het overleg is, dat de Nederlandse overheid daaraan vasthoudt. Ja, dan zal dat betekenen dat alle nette partijen die zich aan regeltjes houden... die bereid zijn om uh, te zorgen dat er geen zwart geld en witwaspraktijken uh, plaatsvinden... dan die zullen zeggen van oké, okay, dan wachten we even op de Nederlandse wetgeving. Ja, dat betekent dus dat er uh, in zo'n situatie ruim baan wordt gegeven... aan alle partijen die uh, het niet zo nauw nemen met al dat soort regelgeving en toezicht. Ja, de grote spelers op die kansspelenmarkt, dus die zijn natuurlijk heel erg internationaal bezig. Liggen die nou wakker van dat ze niet in Nederland kunnen aanbieden of zijn we daarvoor veel te klein? Nou, Nederland is niet heel klein, maar uh, de, de, de, de, de, de grote aanbieders, dat zijn grote beursgenoteerde bedrijven. Uh, die Europa, ik moet eigenlijk zeggen, de rest van de wereld als hun uh, werkgebied hebben. En daarvoor is de Nederlandse markt uh, natuurlijk van, van beperkt belang. En die zullen zeker uh, geen zin hebben om ruzie te maken met de Nederlandse overheid. En die zullen zeggen van, ja, als de, de vlag er zo bij hangt... ...dan staken wij onze activiteiten op Nederland. En dat laat dan ruim baan uh, voor alle andere uh, wat meer dubieuze partijen vanuit het Caribisch gebied... ...en vanuit Oost-Europa, om die Nederlandse markt te bestoken. En neemt u van mij aan, het is voor de Nederlandse overheid heel moeilijk om dan aan, aan handhaving te doen... ...als uh, vanuit een Caribisch eiland iemand een website uh, exploiteert en dat op een niet al te nette manier doet. Daar gaan wij de marine niet op afsturen. Um, dus dan komen we in een situatie terecht dat eigenlijk de bad guys uh, de lachende deaden zijn de mensen die net zoals de Nederlandse overheid op dit moment uh, in een gereguleerde situatie op een verstandige manier aan uh, gaming willen doen, dat goed willen reguleren, nou, die partijen hebben dan het nakijken. Hoe groot acht u nog de kans dat ik maar Royal Flush kan gaan pakken? Um, nou, als u het me eerlijk op de man afvraagt, uh, denk ik dat die kans uh, niet overdreven groot is. Ja, dat is jammer dan voor de Nederlandse online gokkers. Uh, naar aanleiding van de uitspraak door de Hoge Raad. Uh, dat Lotto in het gelijk is gesteld in een zaak tegen Ledbroaks. Uh, we zullen het allemaal gaan zien. Voorzitter van Stio, Robin Linschoten, hartelijk dank voor de toelichting. Goedendag. Binnen nu en een kwartier op Radio 1. Het volgende live nummer van André van Egmond in Nog Steeds Wakker. Maar eerst onze columnist, want wekelijks spreken jonge schrijvers, politici en ander talent een column uit in Nog Steeds Wakker. En deze week is dat schrijfster Joyce Brekelmans. Het F-woord. Een woord dat inmiddels ouderwets aandoet. Dat stamt uit de tijd van schelmen en schobbijakjes. Toen het F-woord de norm was en de burger nog waarde hechtte aan gezag. Of dat nu van de meester de veldwachter, de priester, dokter of burgemeester afkomstig was. Maar we weten inmiddels dat onze, hbo-geschoolde meesters zelf niet eens kunnen rekenen. Dat Jan met de pet er bovenop staat als je fietslampstuk is, maar nergens te bekennen als er ingebroken wordt. Dat priesters de laatste zijn aan wie je je kinderen moet toevertrouwen. Dat mensen als tullekens ook dokter zijn. En dat het faalbeleid van burgemeester Aleid Wolfsen geen uitzondering vormt. Het gezag is weg. En daarmee het vertrouwen. Andersom is het ook waar. Naarmate de vrije pers zich ontwikkelde, werd het steeds moeilijker voor heilige huisjes om te blijven staan. Onfeilbaarheid bestaat niet wanneer falen wordt gedocumenteerd en verspreid. Dat is de rol van de pers. Roeren waar het stinkt. Licht schijnen onder tafels en in stoffige achterkamertjes. De journalist als nobele waarheidsstrijder. prachtig plaatje. Maar helaas zijn journalisten, net als priesters en politici, ook maar gewoon mensen met alle nare karaktertrekjes van dien, zoals ijdelheid, eerzucht en egoïsme. Ondanks dat er heel veel mensen zo goed als ze kunnen op een integere manier hun beroep uitoefenen, zijn er ook mensen die een hoofdrol belangrijker vinden dan het verhaal. Die zaken als beroepsgeheim, ethiek en privacy al te makkelijk omzeilen met als doel een dikke vette headline. Zij zoeken geen waarheid, maar faam. Het F-woord is niet van toepassing op hen die met hun microfoons aan de bedden van kerstverse weeskindjes staan om te vragen hoe dat nu voelt in een stalen cilinder uit de lucht pleuren en wakker worden terwijl er van je gezin niets meer over is dan aswolk boven Tripoli. Het is ook niet heel effelijk om vertrouwelijke medische gegevens van dubieuze aard op de voorpagina van een krant te printen of om mensen te overvallen met cameraploegen en huldicht in hun gezicht pestige vragenzalvers af te voeren die herinneringen oproepen aan middelbare schoolboelies. Maar het F-woord kun je niet opleggen. Valt niet af te dwingen. Geweld mag nooit een oplossing zijn. En alles maar verbieden lost ook niks op. Je zou bijna denken dat het hopeloos was. Waar het niet dat een journalist die zichzelf tot verhaal bombardeert... ineens net zo kwetsbaar blijkt als de hoofdrolspelers in zijn eigen items? Verbale pogroms en lik op stuk beleid werken bewezen averechts. En zijn bovendien heel oneffelijk. Maar van scherpe vragen, publieke roep om antwoorden en een flinke humoristische spiegel voor de neus gaat zelfs de grootste zelfverklaarde hufter een toontje lager zingen. De roep om fatsoen kunnen we loslaten, zolang we ervoor waken dat feiten niet het nieuwe F-woord worden. U hoorde een column van Joyce Brekomans. Het is drie minuten over half drie. Er gebeurt nog van alles in de wereld. Martijn Middel houdt het voor ons bij in. Het nieuwsminuutje. Goedenacht. Hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinnegin ontkent dat die poontverslaggever Rutger Kastrikum naar de keel is gevlogen. Dit zei hij vanavond bij Pauw en Witteman. Bovendien vindt de medewerker van de universiteit Leiden dat alle televisiecamera's maar leiden tot simplificatie van de politiek. Hij houdt daarom veel meer van de radio. Op dit moment komen de eerste uitslagen binnen van de republikeinse voorverkiezingen in de staten Michigan en Arizona. Een spannende avond voor Mitt Romney. Tot nu toe is hij favoriet voor het presidentkandidaatschap, maar de peilingen laten een nek aan nek race zien. En dat terwijl Michigan eh, Romneys geboortestaat is. Er voet op dit moment een uitslaande brand in Maneetje Hoogvliet aan de Herikweg in Hoogvliet. De melding van de brand kwam rond twee uur binnen bij de brandweer. Er zou sprake zijn van veel rookontwikkeling en ooggetuigen melden dat de brandweer druk bezig is de paarden te redden. Bent u getuige van deze brand en kunt u ons meer vertellen? Neem dan contact op met de redactie op telefoonnummer 0800-1121. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel, actualiteitsredacteur Martijn Middel. Reinoud Klinkheimer en Sander Zielman zijn nog bij ons in de studio. Zij zijn uh, eigenlijk de uh, masterminds achter een nieuwe app die heel hoog stond in de, de App Store de afgelopen week. Zijn jullie tevreden ja. met hoe die ontvangen is? Ja, al wijs. Is die iets dichter bij de microfoon? Nee, niet kwalijk. We hebben hem afgelopen woensdag gelanceerd en we gingen meteen uh, naar de top eigenlijk. En uh, heel eerlijk gezegd hebben we ons daar ook over verbaasd. We hebben een aantal uh, uitingen in de media gehad. We hebben nog een aantal uitingen in de media te goed. En uh, eigenlijk ging het vanaf dat moment uh, als een speer omhoog. Ja. Top 3 gehaald op, binnen een aantal rubrieken, zelfs op plek 1. En uh, ja, daar, de, daar, uh, daar waren we verbaasd over. Heel positief natuurlijk. Ja, en we begrepen dat, uh, dat jullie een actie uh, hebben gehouden. Ja, we hebben speciaal voor vanavond voor de Radio 1 luisteraar hebben we een actie. Normaal gesproken kost de app 1,59. We bieden hem uh, tijdens de uitzendingen aan voor 79 cent. En uh, nou ja, goed, ik zou zeggen, ga naar de App Store en, en downloaden. En uh, word verslaafd aan Frustrator. Frustrator is dan ook nog met een 8. Met een 8, ja. Maar, nog. maar als je de eerste vier letters intikt, dan komen we al meteen bovenaan. Ja. aan. Ja, ik heb hem inmiddels getest op zowel het, het handspelletje als uh, de tablet. Zoals het heet, even half tussendoor. Ik ben er zelf nog niet heel erg goed in. Uh, maar ik had begrepen dat de kinderen op basisscholen dat wel waren. Ja, dat klopt. We hebben op verschillende basisscholen in uh, Nederland uh, uh, hebben we hem ook uh, naartoe gebracht. En je ziet gewoon dat uh, ook de kinderen daar heel enthousiast van worden. En vooral uh, de uitdaging in het spel zien. Uh, maar goed, uh, wat ik zo straks ook al uh, heb uh, verteld van 8 tot 88 jaar. Uh, en dat is onze doelgroep. Nou, we praten Later dit uur praten we nog met jullie door. En dan hebben we het voornamelijk over hoe jullie deze app nou succesvol op de markt hebben gebracht. Hartstikke leuk, gaan we doen. Maar eerst de gemeentepolitiek in Utrecht, want we hebben er weer even op moeten wachten. Maar het is weer zover. Het stadsbestuur in Utrecht heeft opnieuw de woede van de gemeenteraad op de hals gehaald. Een aantal opvallende declaraties kunnen niet op iedereen's goedkeuring rekenen. En dus mag het bestuur zich gaan verantwoorden. Vandaag werden er vragen gesteld door de VVD en Leefbaar Utrecht. En fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht Vincent Oldenburg is nu bij ons in uitzending. Goedenacht. Goedendag. Ja, wat is er nou precies aan de hand? Uh, nou, er is in uh, 2010 na de gemeenteraadsverkiezingen heeft er een formatie plaats gehad. Uh, nieuw college vormen, dat is normaal. En sinds 2006 is het een beetje gewoonte geworden dat we in navolging van de nationale politiek van een formateur in huren... Uh, dat is iemand die uh, de gesprekken begeleidt en uh, zegt van god, meen je dat wel echt? En hoe kunnen we tot een conclusie komen? Uh, nou, dat is in 2006 gebeurd. In dus 2009 is het college een keer ontploft, is er ook iemand ingeschakeld. En uh, ja, dat is meestal een partijgenoot van de grootste partij... en die uh, doet dat met via via liefdewerkhoudtepier. Maar in 2010 is uh, meneer Tisse van GroenLinks door GroenLinks gevraagd van... nou, wil jij uh, bij ons komen zitten en er een mooi akkoord van maken? En die zei, ja, dat wil ik wel, maar dan wil ik wel graag iemand meenemen. En, uh, nou, dat is goed recht natuurlijk, dat voorstel kan niet doen. En daar hebben de, de, de beoogde coalitiepartijen op gezet. Nou, dat is hartstikke leuk, dat doen we. En uh, na drie weken dient die mevrouw een rekening van 10.000 euro in. Ja. En, maar het is, toch, het is toch niet zo gek dat er als er al zoveel mis is gegaan... en we, we weten uit de verhalen uit de media dat het niet uh, helemaal lekker loopt... daar binnen het college, zeker met, uh, uh, met de burgemeester in, in Utrecht, meneer Aleid Wolfsen... dan is het toch niet zo gek dat er een, een keer wordt gekozen voor nou ja, misschien uh, kwaliteit... en dat kost nu helemaal geld. Ja, maar wij hebben in Utrecht 5000 ambtenaren. waarvan ik je, uh, persoonlijk een heel groot aantal ken. die heel erg loyaal zijn en heel erg capabel zijn. En als je in de verkiezingscampagne. Ja, eigenlijk alle partijen zeggen. Hey jongens, laten we nou in godsnaam weer stoppen met al dat inhuren. want om een voorbeeld te geven. in 2009 werd er 100 miljoen ingehuurd. door de gemeente Utrecht. naast die 5000 ambtenaren die we hebben. ja, dan klinkt het op zijn minst een beetje raar. Als de verkiezingen een week over zijn en je begint met het iemand in te huren. terwijl je eh, in principe kwaliteitszat in huis hebt. En eh, dat je dat doet, daar kun je eventueel nog over discussiëren. Maar laten we dan die discussie voeren. Ik bedoel, we kunnen tijdens een begrotingsbespreking een halve dag zitten praten over 3000 euro voor de vogelopvang. En even tussen neus en lippen wordt er 10.000 euro uitgegeven. Want dat was het bedrag dat hij, uh, dat hij uh, ja, gevraagd is, uh, Ja, dus is 9.700 en nog wat. Uh, maar hij is maar maar even vlak 10.000 voor het gemak. Wat moet, er, en, wat moet er volgens u gebeuren nu? Nou, uh, het lijkt mij logisch dat de drie partijen die vonden dat dat wel goed is. En Ik bedoel, al die partijen die krijgen pakweg 40.000 euro per jaar voor hun uh, ambtelijke ondersteuning. Nou, we zouden bijvoorbeeld kunnen voorstellen van jongens, eh, betaal dat maar gewoon lekker zelf. En, de, en heeft u er enige hoop op dat dat gaat gebeuren? Want ik bedoel, het college nou ja, heeft nog de, altijd de meerderheid. Die partijen hebben de meerderheid, maar normaal gesproken, kijk, er, er was vandaag een verklaring van B66 van ja, er is budget voor. Nou, het is een budget wat wij als gemeenteraad, en wij hebben als gemeenteraad het budgetrecht naar mijn idee nog nooit vrijgegeven hebben. Dus... Ja, je kan natuurlijk de, de internatie hebben van. Nou, we hebben met z'n drieën de meerderheid. Dus we kunnen dat beslissen. Maar ja, dan hoeven we überhaupt geen begrotingsbesprekingen meer te voeren met de hele gemeenteraad. Want laat dan gewoon de coalitiepartijen maar gewoon beslissen wat er gebeurt. Maar de adviseur, waar... De bedoeling van de democratie de adviseur waar het nu om gaat, hè? is die nou van toegevoegde waarde geweest? Misschien is dat veel belangrijker eigenlijk. Uh, daar heb ik dus geen flauw idee van. Kijk, ik ben niet overdreven enthousiast over het collegeakkoord wat er ligt. En ik ben er ook niet van overtuigd dat een van die honderd communicatiemedewerkers die wij bij de gemeente Utrecht hebben, niet net zo'n mooi verhalen op had kunnen schrijven. Dus, en uh, ja, die hebben we al betaald. Dus en hij was kon... uiteindelijk, die, die adviseur is volgens u dus eigenlijk al overbodig geweest? Uh, ik heb geen enkel bewijs gevonden dat die adviseur iets heeft toegevoegd. Uh, behalve misschien dat meneer Tissis zich prettig hun gevoel geeft... maar ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn. Dat vind er wel een beetje hogere rekening. Maar naast die oproep die u nu plaatst... Uh, uh, kunt u concreet nog iets doen of uh, bent u bang dat uh, het college hiermee wegkomt? Uh, ik denk... Uh, kijk, als de meerderheid zegt van nou jongens, dit mag zo... Nou ja, oké, okay, dan beslist de meerderheid dat. Dan ben ik het er niet mee eens. En dan zetten we daarmee een trend voor de volgende keer. Maar ik hoop toch nog altijd dat mensen verstandig zijn en tot de conclusie komen van laten we dit in godsnaam nooit meer doen. Ja, bij Leefbaar Utrecht is men dus niet blij met het inhuren van deze dure externe adviseurs. Mag ik u bedanken voor uw toelichting. Fractievoorzitter van Leefbaar Utrecht Vincent Oldenburg. Graag gedaan en een goede uitzending nog. Dankjewel. Oké. Okay, Zoals beloofd. Nu voor het eerst, eh, volgens mij in de geschiedenis van nog steeds wakker, een cello in ons programma. Als ik me niet vergis, kijk even naar André van Egmond, de artiest, samen met zijn compaan. Er wordt geknikt Er komt een cello in? Jazeker. Nou, hartstikke goed. Luister naar Little Pony op Radio 1. You look me into the eyes, you see your sweet paradise. I faked it, I will not make it. Don't you ever be so disappointed. Ask yourself is this what you want? I'm in it, and I can't win it. Well, I'm not the man of education or a moral celebration. I'm not the one I want myself to be, but this is me. Funly, but I will be lonely Lonely as a little pony Lovely as a great big sea Why don't you run away from me And I don't want you here Because I am crazy And you like to save me Well, I thought it was love, but love gon' die. It was a feeling that faded away, we broke up. It hurts inside, it still does. I don't know why, I just hope it will die. So I can fall in love. So I can fall in love.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 En, you like to save en dat was volgens mij de eerste cello uit de geschiedenis van de WNL nacht. Ja. Dit was André van Egmond met uh, Lille Pony. En we zien hem uh, in het tweede uur uh, zien we hem nog twee keer terug. Absoluut. Maar uh, ondertussen is het weer tijd voor onze rubriek. Waarin Klein Nieuws groot is het beste... dat onze collega's van de regionale zenders gemaakt hebben in... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. Je hebt in de wereld groot leed en je hebt klein leed. Nou, de hond van het jaar die woont hier vlak bij Exlo. Vijf en een half jaar oud. Een Drense patrijshond. Stamboomnaam is Bart van het Zuiderveld. Roepnaam... Jarak. Dat was het uh, verkeerde fragment, maar uh, als we het toch over Jarak hebben... dan heeft u net gehoord wat u allemaal nog niet wist over de hond van het jaar. De eigenaar van Jarak heeft uh, gelijk zin in gekregen... en dus begint hij maar met een lekkere woordgrap. Hoe trots bent u op deze hond? Uh, apentrots. Ja, snapt u, natuurlijk, Het het gaat over dieren. En Jarak zelf, de hond, die is ook erg uh, optimistisch en enthousiast. Jarak, yeah. Jarak, kom maar. Kijk, Dit is hem. Daar is hem. Hij is heel enthousiast, enthousiast? Nou zit hij dus zo gelijk in je lijn vast. Kop, kop. Ja, en uh, na apen trots gooien we er gewoon nog een dierenwoordgrapje tegenaan. Ja. Maar wat doet hij nou liever? Gaat hij liever de catwalk op of jagen met de baas? Nee, nee de jagen met de baas. Ja. En, uh, leuk al die grapjes, maar wij willen weten waarom Jarak nu de hond van het jaar geworden is. Maar het is wel een, een, een, ja, een chameur, want als hij op de catwalk staat... Dat zou eigenlijk de Dokwold moeten heten. Ja. Dan weet hij dat hij naar nou gekeken wordt en dan vindt hij fantastisch mooi. Ja, dan gaat hij ook zo staan. Maar. Ja, dan, uh, dan gaat hij paraderen. Ja, ik zei het eigenlijk net ook al. Je hebt in de wereld uh, groot leed en je hebt klein leed. Er moet nu. Van het ene op het andere moment waren ze weg. De beelden uit de tuintjes van de Tormentilstraat in Apeldoorn. Ze werden weer gevonden door een voorbijganger. Ik kwam uh, s'morgens aanlopen met mijn hondje. En ik denk. Hey, allemaal beeldjes achter op een vrachtwagen. Op zo'n trekker. Weet je wel waar de oplegger niet ook op was. Maar op de wielen en op de bakken. Ja, geen nood. Want opeens was daar deze man. Ik kwam uh, s'morgens aanlopen met mijn hondje. En ik denk. Hey, allemaal beeldjes achter op een vrachtwagen. Op zo'n trekker. Weet je wel waar de oplegger niet ook op was. Maar op de wielen en op de bakken. En dus ik knipperde eens een keer met de ogen. Ja, en dus neemt de politie de zaak niet heel serieus. Ja, ik kan hier uh, moeilijk uh, een ernstig feit in zien. Uh, het is natuurlijk heel vervelend voor de mensen dat ze de beelden kwijt zijn. Maar uh, uh, ik denk niet dat de daders er verder iets kwaads mee in zin hadden. Ja, de arme slachtoffers, ja, die denken daar zelf toch wel heel anders over. Ik vind het dierstal. Ze hebben niet op mij erf te komen. En ik vind het gewoon diefstal. De kabouters kunnen nu worden opgehaald bij de politie. En zij doen uitgebreid onderzoek naar de antecedenten. Uh, dat gaat er goed vertrouwen. Ik, uh, het zal niet zo zijn dat er mensen uh, hier een beeld komen halen... wat echt niet uh, bij hun thuis hoort. Ik heb er volgens ja. wel ietsje meegenomen, wat niet van u was. de boot. En als we terug willen hebben, krijgen ze het direct terug van mij. Het is soms lastig om origineel te blijven als verslaggever. Dus als je een item maakt over de paddentrek... dan zet je natuurlijk het volgende nummer onder je item. Nee. Oh. We moeten echt niet met een stokje in een potje roeren. Ja, want dan, uh, kijk, want ik zie er wel eentje. Ja. Wat is dat? Pad. Ja, heel goed. Ja, op de achtergrond hoort u ook al de vrijwilligers praten die padden aan het redden zijn. De projectleider legt even uit wat er precies gebeurt. Over die aan die kant van het bos slapen naar de overkant van de weg en we voorkomen dat ze doodgereden worden door auto's. Nou, auto's zijn onnatuurlijke vijanden en die schakel willen we tussen uithalen. Ja, en zelfs de plaatselijke jeugd wordt ingezet om de padden te redden. Nou, want anders kunnen ze, ja, ze kunnen dan anders ook overgereden worden door auto's of ze gaan dan dood. Belangrijk werk ik eigenlijk. Ja. ja, alle middelen worden ingezet om de padden te redden. En dat levert ook nog eens een mooi project op Voor de Jeugd. Staatsbos Staatsbosbeer vindt het gewoon belangrijk om, om uh, daar uh, een handje in te helpen. Op deze plek, we maken daar een educatief project van. Veel schoolkinderen, natuur ruiken, voelen, proeven. Prachtig. Ja, en als de padden eenmaal van de auto's gered zijn... ach, dan maakt het Staatsbosbeer eigenlijk helemaal niks meer uit. Als een reiger ze opeet, is geen enkel probleem... maar een auto mag ze niet doodrijden. U hoorde fragmenten van Omroep Gelderland, RTV Drenthe en RTV Oost. Tot zover... Het nieuws dat vandaag niet in het nieuws was. We hadden het dit uur al twee keer eerder over de Frustrator-app en eigenlijk het spel. En de, de, de breinen achter de app zitten nog steeds bij ons in de studio, studio Reinoud, Klinkhamer en Sander Zielman. Um, jongens, het, het, het, het lijkt mij uh, ontzettend moeilijk om in die brei van applicaties die er nu zijn voor telefoons en tablets, want daar wordt die nu voor gemaakt, om, om er echt uit te springen. Absoluut. Uh, ja. Is er naast gewoon het, het maken van... want die app moet goed in elkaar zitten. Ik neem aan dat jullie tevreden zijn... want anders hadden jullie hem niet uitgebracht. Ja, ja. Maar wat doen jullie nog extra om te zorgen... dat ook daadwerkelijk iedereen nog gaat spelen? Ja, maar precies wat je zegt. Het begint bij het bouwen van een goede app. Daar hebben we een goed team achter zitten. En uh, we hebben ook een aantal momenten gezegd... van joh, we, het is ons nog niet helemaal naar de zin. Dus we hebben daar flink op doorontwikkeld. Uh, de, de, het fysieke spel heeft zich bewezen. dus is daar begonnen bij ons bij... Uh, vervolgens, uh, en we willen niet alles prijsgeven. Apple is daar redelijk geheimzinnig over. En dat, uh, dat willen wij toch ook wel een beetje naren. Uh, op het moment dat die live ging, hebben we uh, ja, toch wel de bekende media opgezocht. Uh, en je moet gewoon scoren op recensies. He, recensies uh, A, van je eerste klanten. He, van de eerste gebruikers. Maar B, ook uh, ja, het verkrijgen van de juiste reviews. We hebben een hele mooie review gehad van de, de Apple Club. En, oh, sorry, de iPhone Club. En uh, dat, daarvoor, daarop volgde al snel de iPad Club. Ja, en Twitter is, is iets wat we natuurlijk fors inzetten. Daar kun je snel je nieuwe dingen op delen. Dus dat zijn wel ja, de, de, de gebruikelijke kanalen. Ja, en daarnaast zijn we nog met een aantal dingen bezig wat, wat jullie vanzelf zullen ontdekken. klein tipje van de sluier. Ja, met name media en bekendere media dat we tot nu toe hebben ingezet. We hebben gezien dat we ontzettend goed gescoord hebben met datgene wat we nu in hebben gezet. En uh, dat krijgt uh, absoluut nog een vervolg. Nou, we zijn nu veel in Nederland bezig geweest. En uh, ja, we zullen nu ook internationaal... Uh, yeah. nee, WordView is dan denk ik het uh, grote voorbeeld. Precies. Scrabble op ja. de telefoon. Ja. Dat, heel groot. Ik heb het zelf even gespeeld. Zo, uh, half tussendoor. Ik kan het natuurlijk niet uitgebreid testen. Ik kan ook niet een keerde review geven. Maar jullie zijn wel tevreden met hoe het nu is. Er, er, er hoeven niet nog uh, duizend updates te komen om het... Nou, we Spillend. gaan zeker, hè, daar zijn ook gebruikers om het maar even te zeggen gek op. We, we zullen zeker uh, updates blijven doorvoeren. Mm -hmm. We komen ook met specials. Uh, dat betekent dat we bijvoorbeeld rond het EK nog wat gaan doen. Um, uh, en nieuwe levels. Hè. Je kunt mm -hmm. straks uh, nieuwe levels downloaden. En we gaan prijzen ook weggeven. Dat is heel leuk. Via het open feint kun je, kun je je tijd bijhouden. En um, nou, bijvoorbeeld voor vanavond willen we een gesigneerde voetbal uh, op het spel gaan zetten van Marco Overmars. Dus degene die het eerst scoren, die de eerste classic level scoren... in binnen Open Veen met de snelste tijden... daar verloten we een de bal van Marco Overmaar zonder. De frustrator en dus met een acht. Het gaat allemaal om acht koninginnetjes eigenlijk op een schaakbord. En je moet zorgen dat ze elkaar niet slaan. Dankjewel dat jullie in de studio willen zijn... en veel succes met het grootmaken van de Graag gedaan, dankjewel. Dankjewel. Onze 16-jarige verslaggever Rens Gooseling zit in 4 Havo en heeft voor ons al veel van de wereld gezien. Maar onze Rens neemt daar geen genoegen mee. Hij wil de beste worden in alles. En dus neemt hij vanaf nu wekelijks les bij de allerbeste in hun vak. Na de carnavalshit van vorige week wil Rens vandaag leren presenteren. En daarvoor had hij niet zomaar iemand geregeld. Ik zie hem al zitten, Matthijs. Goedenavond. Hallo, Rens. Je zit al je zit op de stoel waar normaal de geïnterviewde zit. Ik zit op de stoel van de gast. Ja. Ja, omdat ik het vermoeden heb dat jij op mijn stoel wil gaan zitten. Mag dat? Het mag zeker. We zitten vlak voor de uitzending van uh, de vrijdaguitzending. Het is de dag waarop we te horen hebben gekregen dat, uh, dat het met Prins Frizo niet goed gaat. Dat betekent dat we onze uitzending hebben moeten omgooien. Want we vinden dat we daar wel degelijk bij moeten stilstaan. Het land is toch een klein beetje in mineur. Dus weten we nog niet precies wat we gaan doen. Dus ik ben een beetje gespannen. Ben je, ben je nog steeds na zeven jaar nog steeds gespannen? Niet, niet of het op zijn pootjes terecht komt, maar wel wat we, wat we gaan doen. Want we weten nog steeds niet uh, precies wie de gasten worden... En, en, en of we muziek gaan maken en met wie. Dat uh, is ook niet erg, maar dat is, maakt de dag wel spannender. Eigenlijk is het een hele eer dat ik vandaag mag komen... want je doet eigenlijk heel weinig interviews. Ja, ik doe eigenlijk nooit interviews. Ik heb laatst uh, Twan Huis. Uh, ik ben in de College Tour te gast geweest. Dat vind ik een hartstikke leuk programma. En voor de rest, ja, joh, ik, ben, ik ben al elke dag op de televisie. Maar waarom doe je dat niet? Waarom zou ik het wel doen? Je bent zo'n spontane, ja, een beetje een vaderfiguur. Nou ja, maar dat, dat, ik ben elke dag een uur op de televisie. Ik vind het meer dan genoeg. En je moet een beetje zuinig op jezelf zijn, dat vind ik ook. Dus ik ben heel schaars. Maar voor iedereen onder de 17 maak ik een uitzondering. Dat is aardig, dat is aardig. Hey, maar ik kom hier vandaag eigenlijk met een reden. Want um, ik kom vandaag een beetje leren presenteren. Dat is goed. Wat, wat, wat, ik, ik heb geen cursusboek geschreven. Nou ja, je hebt natuurlijk wel een beetje een, een bepaalde manier van, van presenteren. Je praat heel snel. Is dat, dat expres? Nee, dat is helemaal niet expres. Dat is precies zoals ik blijkbaar praat. Ja. En als ik op, van AutoCue moet voorlezen, wat in ons programma natuurlijk een paar keer gebeurt... bij de televisie draait door bijvoorbeeld, dan doe ik het nog sneller. Als ik uit mijn hoofd praat, wat natuurlijk meestal het geval is, dan heb ik een redelijke vaart... Want hoe moeten de mensen het zien? Als jij snel praat... Als je mij recht in de camera ziet kijken... en je hoort me heel snel een paar mooie volzinnen uitspreken... reken dan maar, maar dat die op papier staan. Ja. Want dat kan ik niet uit mijn hoofd leren. En, als ik, en de rest doe ik uit mijn hoofd. Want bijvoorbeeld vanavond. Je weet bijvoorbeeld nog niet wie de gasten zijn... maar heb je dan al wel een soort van standaard introotje... wat je gaat gebruiken waar jij de namen in gaat zetten? En, uh... Nee, helemaal niet. En dan gebeurt het ook heel vaak dat we geen tijd meer hebben... voor de autocue, en dan doe ik alles uit mijn hoofd. Dus ik weet echt van niks. Maar na zeven jaar uh, de wereld daardoor kan ik bijna niet meer uit het lood geslagen worden. Ik red me altijd wel. Het is gewoon mijn eigen huiskamer waar je nu zit. Hè? Een rustige sfeer, moet ik zeggen. Nou ja, je, kijk, hier, hier, hier, dit hoorden we. Die, nu wordt de, de, de leader wordt even ge -chest. Chef Special, onze huisband, staat een beetje te repeteren... of in ieder geval de instrumenten te stemmen. Ja, het is hier heel relaxed. Het is hier, wij hebben zo ontzettend geboft met de, deze studio... op het Westergasfabriekterrein. Met een fantastische keuken, hele aardige mensen... Altijd volle bak, s'avonds. Uh, ja, en als je succes hebt, heb je veel vrienden. Dus heel veel goede gasten, en noem maar op. Nee, het kan, het kan niet beter eigenlijk. En nu was je dus in college tour. Je hebt er eigenlijk voor gekozen om, om weinig interviews te doen. Maar dan neem je toch college tour is best wel gewaagd, want daar mogen de, de studenten jou allemaal vragen stellen. Ja, maar ik heb ook helemaal niks te, ik heb geen niks te verbergen. Ik heb geen geheimen. Ik heb alleen niet zoveel zin om veel interviews te geven. Dat is het. Je zit gewoon liever hier op je plek, wat je het liefst doet. Als ik niet hier op mijn plek zit, dan vind ik het heerlijk om te land van te vanteren. Om helemaal niks te doen. Om lekker door de stad te fietsen of hard te rennen. Hoe zie ik dan een, da een dag voor Matthijs van Nieuwkerk er? Uit van s ochtends vroeg tot s avonds laat als je het een normale door de weekse dag bekijkt? Uh, ik word soms heel vroeg wakker, een uurtje of zes. Dan vallen ook de kranten op de mat. Die kijk ik dan door. Dan ontbijt ik met mijn vrouw. Die is juf op een lagere school. Dus die moet vroeg naar, naar haar werk. Dan ga ik weer in bed liggen. Tot een uurtje of tien, elf, twaalf soms. Maar gewoon films kijken of chillen of hoe moet ik dat nou ja, Soms val ik weer eens in slaap. Soms lees ik een boekje. Soms uh, kijk ik een film inderdaad. Stop ik, uh, stop ik een dvd in de, in de televisie. Bel ik af en toe eens hè, tussendoor met de redactie. En dan om een uur of één, twee ga ik naar de redactie toe. En dan gaan we daar de uitzending in elkaar timmeren. Of een beetje, of daar, landen van, of een keten of, of heel streng vergaderen. Het klinkt heel, heel, heel relaxed, maar volgens mij is het toch ook best wel gewoon een, een druk bestaan. Nee, het is een druk bestaan en we zijn ook hartstikke streng. Maar als het ga, je hebt soms van die dagen dat de zon schijnt en dat alles op, als een zonnetje gaat, dat je goede gast hebt. Ik had dan wel afgelopen week het idee dat je het misschien... Wat anders aan had gepakt. Want eerst het Rutger Kastricum die altijd wel zijn woordje klaar heeft, die, die het moeilijk heeft. Ja, maar had ik niks mee te maken. Want daar voelde ik het woord niet. Okay. He, dus daar was ik weer de lafaard. Want ik zat daar maar de boel een beetje in goede baan te laten. Het enige gesprek waarin ik zelf nog wel fel was. Martijn van Dam. Ja, en ik had zelf ook wel wat vragen aan hem. Nou ja, goed. Maar Mar Martijn uh, van Dam, misschien wel de nieuwe, de nieuwe partijleider van PvdA, die, die zweette zich kapot. Misschien had ik verwacht dat hij ietsje zich zou onttrekken aan de Haagse mores, van de clichés, van het repertoire, van de open deuren. Van onze partij staat midden tussen de mensen. Allemaal van die opmerkingen die net zo lang zijn als ze breed zijn. En daar probeerde ik hem een beetje bij te plagen en te prikken. Om hem ja, uit, dat, uit dat repertoire te krijgen, eigenlijk. En daar was ik fel in. Hem, dus misschien ook wel. Te, kijk, het is ook live. Ik, ik, ik, ik volg ook mijn intuïtie. Maar het was, het was pittig. Maar ja, goed, dat kan ook gebeuren. Nee. En, en die rollende R op het einde, de wereld rijdt door. Ik, ik kan het niet. Is dat te leren? Heb je dat jezelf aangeleerd? Nou, dat heb ik een keer gezegd. En toen, bleef, toen werd het een soort gimmick. En toen heb ik het weer een seizoen niet gedaan. En toen kregen we brieven van, doet u weer die R? En nu doe ik het, dit seizoen doe ik weer de R. Volgend jaar weer niet. Ik weet het ook niet. Ik ga kijken. Dank je wel, man. Dank je. Okay. Ik was heel zenuwachtig. Wist je dat? Nee, nee dat heb ik niet gemerkt. Nou, gelukkig. <laughs> Top, dank je wel ja onze jonge verslaggever en Schoosling zit wel hoog in hè ja hij zit hoog in en hij gaat uh, week in week uit uh, dingen leren ik heb hem afgelopen week even gesproken en er zitten hele hele leuke dingen aan te komen nou mooi het is uh, ja, enkele seconden voor drie eigenlijk en uh... Wij zijn uh, na dit uur, uh, tenminste na het enoïsional, zijn wij gewoon weer terug met het tweede uur nog steeds wakker. Dan gaan we het hebben over de primaries in uh, de Verenigde Staten. Daar wordt gekeken wie de nieuwe man wordt die het tegen Obama moet gaan opnemen in de verkiezingen. Er is een beurs in Barcelona die helemaal gericht is op waar we het eigenlijk al over gehad hadden, namelijk alles wat te maken heeft met mobiele telefoons. En uh, ja, durf jij met mij.nl een datingsite voor een hele speciale doelgroep? Daar gaan we het het volgende uur over hebben. Ik zou zeggen blijf nog even. Wakker. zeker tot na het nieuws van de NOS. nog steeds wakker. BNL nieuws in de nacht.